So pitch your love and lies in the ditches, P.S. Hunky Kisses.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 Even zo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 over het leven van verzetsman Pim Boelaard. Ze ontving de prijs een bedrag van 15.000 euro... uit handen van prinses Irene, de beschermvrouw... van de Erik Wolf Biografieprijs. Het is een tweejaarlijkse prijs voor de beste Nederlandse biografie... die is verschenen bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij. Italië heeft de maffia een grote slag toegebracht... door voor 700 miljoen euro aan bezittingen in beslag te nemen. Het bezit is afkomstig uit de erfenis van maffiabaas Dante Passarelli... Dat was een kopstuk van de maffia in Napels en kwam in 2004 om het leven. Justitie confiskeerde onder meer grond, huizen en bedrijven. Ook arresteerde de Italiaanse politie gisteren 63 mensen die lid zouden zijn van de maffia. Ze worden verdacht van drugshandel. De AIVD hoeft mensen niet meer te informeren dat ze zijn afgeluisterd... schrijft minister Isbali naar de Tweede Kamer. De AIVD is sinds 2007 verplicht om mensen achteraf te zeggen dat telefoontjes zijn afgetapt... maar dat is nog nooit gebeurd.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 In de halve finales neemt Hamburg fout op tegen Fulham. En Atletico Madrid speelt tegen Liverpool. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden. Plaatselijk is de kans op vorst aan de grond. De komende dag wisselend bewolkt. En dan gaat het 14. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar. Live. ZZFM. met nu de nacht.